Ze reageert op het onderzoek van RTL Nieuws, waaruit blijkt dat korpchefs naast hun salaris, soms riante vergoedingen krijgen voor onder meer piketdiensten en woonkosten. De minister zegt dat ze al bezig is om de beloningen van korpchefs centraal te regelen, zodat de verschillen tussen de regio's verdwijnen. Daarbij geldt dat korpschefs niet meer mogen krijgen dan de balken en de norm. Verder zegt de Horst dat teveel gedeclareerde kosten moeten worden terugbetaald. In Amerika zijn vier politiemensen doodgeschoten. Dat gebeurde in een koffiebar vlakbij een luchtmachtbasis bij Seattle aan de Noordwestkust. De vier dronken daar een kop koffie en werkten op hun laptop vlak voordat hun dienst zou beginnen. Volgens getuigen kwamen er twee mannen binnen die onmiddellijk het vuur op de agenten openden. Er waren op dat moment meer mensen in de koffiebar, maar niemand anders werd geraakt. De politie van Seattle spreekt van een gerichte actie.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 Het is een groeiende exportbranche waarmee enorme bedragen worden verdiend. Justitie gaat proberen die winsten af te pakken en zal net als bij harddrugs methoden gebruiken als infiltratie en pseudokoop. Het weer vrijwel overal droog, vannacht koelt het af tot rond 3 graden. Morgen en dinsdag vrijwel overal droog en geregeld zon, het wordt een graad of 8. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op, Op TV, radio en internet. ZFM. <SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSEN>. Net nu. Tapzappy. Heren. Mijn naam is Benno Veugen. Welkom bij dit programma Tap Zeppi. Tap Zeppi is een nieuwheids muziekprogramma hier op je eigen lokale radio. En we zijn dan ook begonnen met een prachtig werkje van Erik A Abode of the Angels. De titel is dan Elysium. Voor ons eigen Haamse Nederlandse label Oriani Music. Deze muziek valt onder de categorie Healing, healing Music. Zoals al de laatste afgelopen drie weken, uh, drie nieuwe cd's van Oriane Music achter elkaar. We gaan door met uh, Magic Touch van uh, de Italianen Grollo en Capitanata. Daarna krijgen we de verzamel cd van Oriane Music, de nieuwe, New Beginnings. En uh, ja, dat, is, uh, en dat staat muziek op van Healing, Mantras, Body and Mind, Relaxation, Nature and World. Uh, en je kan het allemaal meelezen natuurlijk, deze muziek. Via www.zfmzandvoort.nl Dan ga je naar programma-info en daar vind je de playlist van aflevering 648. Veel luisterplezier. Ja, nou, dat is jammer. Er valt een cd dus uit. De programmering van uh, dit eerste uur van TEP Zeppi En uh, de cd Isukawachi. Uh, die En die idee. Nou, jammer dan. Geef niks. Ik heb een, uh, gelukkig een hele lange cd voor je klaar liggen. Even kijken waar ik... Ik uh, kan in nog wel instarten. Laten we dat maar eens doen. Het is de CD Lake of Restfulness van Zambodi Pram. Het is één uur muziek, dus uh, dat kunnen we ruim vullen tot aan het uh, nieuws van dit eerste uur van Temp Seppi. Blijf lekker luisteren. Straks nog een uurtje met allerlei soorten nieuwheidsmuziek. Graag tot straks.